Twee uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. 25 doden bij een dubbele aanslag in Kabul vanmorgen. Vorige week ook tientallen doden. De situatie in Afghanistan gaat heel hard achteruit. De Taliban lijkt sterker dan ooit. Deskundigen zeggen we zijn terug bij af. Het is net zo erg als in 2001, voor de Amerikanen binnenvielen... en Nederland later ook aanwezig was. Maar volgens de Nederlandse overheid is Afghanistan veilig. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet. Ook kinderen, en daar is nu breed protest tegen. Niet in de laatste plaats van de gemeente hebben we het zo over. In Eén Vandaag, we beginnen na het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters.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 sociale informatie hebben achtergehouden voor gemeenten en voor onderzoekers. Een groep van 200 migranten uit Centraal-Amerika... is na een protestmars van een maand bij de Amerikaanse grens aangekomen. De mars kreeg de afgelopen maand veel publiciteit. President Trump zei dat de vluchtelingenkaravaan moest worden gestopt. En zijn minister van Justitie Sessions vond dat het een doelbewuste poging was... om de wet te ondermijnen. De deelnemende migranten komen onder meer uit Honduras en El Salvador... waar misdaadbendes dood en verderf zaaien.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 In Duitsland is een vrouw van 69 gearresteerd... in verband met de dood van een jongen van zeven. Ze was de oppas van het kind en ze zou hem in haar woning hebben geburgd. De vrouw paste al vijf jaar op het jongetje. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn bij een dubbele zelfmoordaanslag... zeker 25 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn meerdere journalisten. Een man op een motor blies zichzelf op in het centrum van de stad. En kort daarna liep een man de toegestroomde menigte in... en ook hij blies zichzelf op. Arjen Robben moet morgen de return in de halve finales van de Champions League in en tegen Madrid, tegen Real, aan zich voorbij laten gaan. Hij heeft te veel last van een spierblessure die hij in de eerste wedstrijd opliep. Die eindigde in een 2-1 overwinning voor Real. Het NOS-journaal. In Den Helder is een grote coalitie, waaraan ook de PVV zou deelnemen van de baan. De Stadspartij ziet de coalitie toch niet zo zitten... omdat er niet genoeg vertrouwen zou bestaan tussen de vijf partijen. Pieter Kos van de Stadspartij over waarom de stekker eruit wordt getrokken. Nou, We hebben afgelopen week eens even gekeken naar wat voor akkoord dit werd... en wat de motieven zijn om daaraan deel te nemen. En wat ons betreft waren die motieven helaas niet... dat we met elkaar bouwen aan een goed programma voor de stad... maar meer motieven vanuit Rancune en niet met andere partijen willen. En dat levert niet een coalitie op waar wij ons steun aan willen verlenen. En ook in het landelijke partijbestuur van de ChristenUnie... ontstond beroering over de voorgenomen coalitie in Den Helder... omdat de lokale afdeling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 Het weer nog, het is op de meeste plaatsen bewolkt. En vooral in het westen vallen nog geregeld buien. De temperaturen liggen tussen de 12 en 16 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. En morgenochtend ook nog vrij veel regen. Smiddags wordt het vanuit het zuiden wel een beetje droger, maar met 9 tot 12 graden blijft het kil. Van Clemens naar Jolanda. Jolande van der Velden met verkeersinformatie. Goedemiddag, er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen naar de vesting en knopendem Eemnes... een kwartier. Vertraging. Er staat een defecte vrachtwagen de rechterrijd is dicht. De hele ochtend al een kwartier vertraging, zo'n beetje op de A6 en maar Noord-Richting Jauren tussen Oosterzee en knopend Jauren. Er stond even een defecte auto in de Koentunnel in de A10-ring -de Noord-Richting Den Haag, die is weer van zijn plek tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens 3 kilometer met 10 minuten vertraging. <tied>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 Stel je voor dat hij op jouw lotnummer valt. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18. NPO Radio 1. Avro Tros. Wel veilig, niet veilig. De Nederlandse overheid zegt dat Afghanistan een veilig land is. Afghaanse vluchtelingen zelf die zeggen van niet. Een groot aantal organisaties vindt het onterecht... dat uitgeprocedeerden uitgezet worden en voelt, voert gezamenlijk actie. Daarover gaat het zo meteen. Opmerkelijk stap op weg naar vrede tussen Noord- en Zuid-Korea. En ze gaan daar de klokken gelijk zetten. Het gebeurde eerder dat een land om diplomatieke redenen... de wijzers verzet in 1942. Franco didn't have much to offer. But switched Spain's clocks ahead one hour to be in line with Germany. Spanje onder Franco probeerde dus via de klok zijn loyaliteit aan Hitler Duitsland te tonen, vertelt Spanje-correspondent Lex Rietman zo meteen. En die discussie is trouwens nog niet afgelopen daarover. Tranen met tuiten in Enschede, de degradatie van FC Twente is niet alleen een sportief debakel, het is ook een financiële ramp, zei Joep Schreuder van de NOS. Het is wel zo dat FC Twente vandaag op één dag. 5.700.000 euro heeft verspeeld aan TV-gelden. Hoe moet dat nou verder met die club uit Enschede? 5.700.000 euro. Nou, dat is een flink bedrag, maar klopt het ook? Lammert zoekt het uit voor feit of fictie. Eerst, hoe veilig is Afghanistan? Suzanne Bosman. van vandaag. Bij een dubbele zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn zeker 25 doden gevallen, onder wie ook een aantal journalisten. De tweede explosie is net geweest als de cameraman begint te filmen. De pers is er al om verslag te doen van de eerste explosie wanneer een van de zelfmoordterroristen zichzelf... tussen de verslaggevers opblaast. Nou, dat was weer heftig nieuws vanmorgen vanuit Kabul, Lammert. Ja, en het is niet voor het uh, eerst dat we horen... van vreselijke aanslagen daar. Reden voor tien mensenrechten- en kinderrechtenorganisaties... om er nu voor te pleiten dat er voorlopig... geen asielzoekers teruggestuurd worden naar Afghanistan. Onder andere Amnesty International, Save the Children en UNICEF... hopen nu met een actie daarvoor... tienduizenden handtekeningen binnen te halen. Nou, Zo'n actie klinkt weer bekend in de oren, moet ik zeggen. Ja, er is uh, natuurlijk al vaker veel te doen geweest over asielzoekers die werden teruggestuurd naar Afghanistan. Misschien herinner je je dit meisje nog wel. Daar is een 14-jarig meisje en die woont nu al 10 jaar in Nederland. En moet, uh, van de IND moet ze het land uit terug naar Afghanistan, waar ze geboren is. Sahar moet blijven. Sahar moet blijven. Wij doen een dringend beroep op de burgemeester en wethouders... om zich persoonlijk te bemoeien met deze zaak... en alle mogelijke politieke druk uit te oefenen op die minister... om deze mensen niet uit te zetten en dus een verblijfsvergunning te geven. Ja, dit ging over de Fries-Afghaanse Sahar en haar familie. Ze kregen vanuit hun omgeving en uiteindelijk vanuit het hele land... veel steun om niet uitgezet te worden en naar Afghanistan. Er zijn meer gevallen. Ja, zegt de opvang van vluchtelingen is al uh, heel veel jaar een heet hangijzer in de politiek. Ja, absoluut. Toen die vluchtelingenstroom toenam... waren de protesten niet van de lucht. Maar tegelijkertijd hoorden we onlangs ook nog dit... En we beginnen vanochtend in Eigen Land met een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 77% van de Nederlanders vindt dat ons land vluchtelingen moet opvangen... die zijn gevlucht vanwege oorlog of vervolging. Het nou, zegt in ieder geval iets over het draagvlak. Lammert, Is wel. Is Afghanistan ja, is dat veilig genoeg om teruggekeerde vluchtelingen op te vangen? Of moet het beleid veranderen? Ik praat erover door met Jara uh, Boftonella, woordvoerder van Amnesty International. Goedemiddag, welkom hier in de studio. En Patricia Withagen, GroenLinks-wethouder in Zutphen. Dag mevrouw Withagen, u bent aan de telefoon. Ja, ja, goedemiddag. Dat klopt allemaal, mevrouw Boffentunnel. U bent vandaag samen met negen andere organisaties die campagne gestart. Waarom? Waarom met u dat gaan doen? Ja, wij hebben inderdaad met al die organisaties de krachten gebundeld, omdat wij vinden dat de regering moet stoppen met het uitzetten van mensen naar Afghanistan. Afghanistan is ontzettend gevaarlijk, uh, het land is in oorlog, dus we willen dat de regering stopt met het uh, terugsturen van mensen het gevaar in. Ja, ja u, wil, u wilt dat ze dat ook inzien, want sinds enige tijd, dat was niet altijd zo, hè? sinds enige tijd worden er weer mensen inderdaad uh, gedwongen teruggestuurd. Nee, het, het speelt dan een tijdje inderdaad dat mensen worden teruggestuurd. Je ziet wel een enorme toename in de afgelopen jaren. Um, zo vanaf 2016-2017 zie je dat uh, eigenlijk in heel Europa uh, steeds meer mensen worden uitgezet naar Afghanistan. Ja, Nou hoorden we vanmorgen, lieten we net ook weer een stukje van horen, het nieuws over uh, twee aanslagen kort op elkaar in Kabul. Hoe onveilig in uw woorden is het nu in Afghanistan? Het is enorm onveilig uh, in Afghanistan. Afghanistan is op Syrië na het uh, onveiligste land ter wereld. Het is een land in oorlog waar allerlei gewapende groeperingen tegen elkaar strijden. Nou ja, je, je noemde het net al, je slaat de krant open en je leest alweer over een bomaanslag. Dit heeft enorm veel uh, burgerslachtoffers tot gevolg. Vorig jaar alleen al waren ruim 10.000 mensen slachtoffer van, van het geweld. Ja, nou, ik, ik las ook uh, verhalen van deskundigen, als er op de wijk, als Cocolijn, allemaal eh, ook uh, uh, zeer goed ingevoerd als het gaat om geweldssituaties, die zeggen ja, het is uh, veiliger, onveiliger dan ooit. Sinds 2001 was het niet zo onveilig. En toch zegt de Nederlandse regering... ja, delen van Afghanistan die zijn veilig genoeg. Hoe kan dat dan? Ja, ik vind dat een goede vraag. Die stellen wij natuurlijk ook aan de regering. Omdat je eigenlijk ziet dat uh, bijna overal in Afghanistan is het echt ontzettend gevaarlijk. Er wordt bijvoorbeeld geroepen, hè, de regering zegt van... Ah, Kabul is veilig. Nou ja, uh, kijk maar wederom weer nou ja. vandaag naar de bomaanslagen. Ja, wekelijks. Wekelijks inderdaad. Ja. Uh, het, het geweld is echt aan de orde van de dag. Dus uh, je kunt eigenlijk niet zeggen dat bepaalde delen wel uh, veilig zijn. Eigenlijk is heel Afghanistan uh, onveilig. En daarom is het ook voor elke Afghaan in Nederland... Uh, ja, die moet eigenlijk niet worden teruggestuurd naar Afghanistan. Beroept de Nederlandse overheid zich op achterhaalde informatie? Nou ja, er bestaat altijd een, dat zogeheten Amtsbericht. Dat is een soort verslag van uh, de huidige veiligheidssituatie in Afghanistan. Er is een uh, wat ouder Amtsbericht en er komt binnenkort een nieuw Amtsbericht. Um, daarin zal wel weer een nieuwe update komen dus van hoe de veiligheidssituatie is. Wij gaan er ook vanuit dat daarin wordt meegenomen. Al het geweld wat je, nou ja, waar je niet heel hard naar moet zoeken in de media, noem mm -hmm. maar op. Er zijn ook allerlei rapporten die gaan over het geweld. En u zegt, zolang dat nieuwe Amtsbericht er niet is, stop er gewoon mee. Ja, precies. Ja, ja. En ook, nou ja, we verwachten natuurlijk ook van het AMS-bericht... dat er maar één conclusie kan zijn... namelijk stoppen met uitzetten naar Afghanistan. Patricia Withagen, wethouder in Zutphen. Onlangs verstuurde u namens de gemeenteraad... namens Zutphen een brief naar de verantwoordelijk staatssecretaris. Wat was de inhoud van die brief? Die inhoud was eigenlijk precies um, nou ja, gelijk aan... zoals de oproep van onder andere Amnesty, waar het net over ging, ook ging. Uh, de oproep namelijk om geen Afghanen uit te zetten... Uh, vanaf nu in ieder geval tot het nieuwe ambtsberichter is. Dat was naar aanleiding van de situatie die u bij u in de gemeente bent tegengekomen? Ja, dat klopt. Er zijn, uh, in totaal is er een behoorlijke groep Afghanen in uh, ons uh, asielzoekerscentrum hier in Zutphen. 43 zijn dat er. Um, en er is uh, uh, één gezin en uh, nog wat mensen die nu op dit moment uitgezet dreigen te worden. En dat is aanleiding geweest uh, voor deze brief. Er is ook een handtekeningenactie geweest. Dus er is ook veel uh, nou ja, maatschappelijk draagvlak, zeg maar. En echt een oproep uit de samenleving aan de gemeenteraad en de gemeente... om uh, deze oproep te doen. Ja, u zegt uh, nu geen Afghaanse asielzoekers, helemaal niet uitzetten. En wat is dan specifiek de informatie waarop u zich beroept... als het gaat om de veiligheidssituatie in Afghanistan? Zegt u van ja, het is wat we in de krant lezen wat we op het nieuws zien? Nou ja, en dat zijn die signalen van uh, de Verenigde Naties en al die organisaties die nu ook de krachten bundelen. Die aan ons eerder al uh, signalen hebben afgegeven um, dat de situatie niet veilig is. En zij baseren zich uh, op um, informatie, uh, ja, het zijn gerenommeerde organisaties die daar verstand van hebben. En daar beroepen wij ons mede op. Uh, om nu niet uit te zetten. Ja, zeker. Er zijn meer gemeenten die dat nu doen. Uh, laten we eens naar een voorbeeld gaan. Mostafa, hij vluchtte vijf jaar geleden uit Afghanistan naar Nederland... toen zijn vader werd vermoord door de Taliban. Hij hoopt volg volgende maand zijn HAVO-diploma te halen. Hij kwalificeerde zich voor het NK Bodybuilding hier. En toch wordt hij teruggestuurd nu naar Afghanistan. Verslaggever Ewart Kivit zocht hem op in de sportschool. Uh. 19-jarige Mustafa zit... Uh... In de sportschool met twee zware haltes wat, uh, wat ben je aan het optillen op dit moment? Dat zijn 16, 16 kilo. Maar ik doe het nu. Op dit moment train ik niet zwaar. Ik ben een beetje klaar met de wedstrijden. Dus uh, nu even uitrusten. Gewoon uh, bijhouden. Wat voor wedstrijden doe je dan? Uh, ik doe mensen fysiek. 8, 8 april had ik uh, mijn laatste wedstrijd. En uh, werd ik gekwalificeerd voor het Nederlands kampioenschap. Maar uh, ja... Door de papierproblemen mocht ik niet met het uh, uh, Nederlands kampioenschap doen. Dus uh, dat is wel, uh, best wel vervelend. Ja. Zo, We hebben even een iets rustiger plekje opgezocht. Nu ben je niet alleen uh, druk aan sporten, uh, maar zit je ook nog vlak voor je eindexamen? Hè? Ja, klopt. Over uh, twee of drie weken heb ik, uh, begint het eindexamen. En uh, doe ik ook mee voor de HAVO. Ja. En nu zegt de Nederlandse regering eigenlijk: uh, je moet terug naar Afghanistan. Je bent daar op je veertiende vertrokken. Kun je daar iets over vertellen? Ja, op mijn veertiende had ik, uh, ja, ik... Ik werkte ondirect voor, uh, voor NAVO. Ik verkocht gewoon souvenir uh, spullen. Dus uh, ja... En... Uh, ja, Taliban dachten dat ik een uh, soort van spion was. Dus daardoor uh, kwamen ze naar mijn huis en ik moest vertrekken. En uh, ja... Nu vijf jaar woon ik hier in Nederland. jouw vader is ook vermoord? Ja, klopt. Hij, was ook, uh, hij zat ook in het leger. En mijn oom ook. En uh, twee van mijn neef ook in, uh, uh, zelfmoord aanslag zijn om het leven gekomen zaten ook in de, in de leger. En nu was vandaag ook nog in het nieuws, in Kabul twee zelfmoordaanslagen. Maar toch zegt de Nederlandse regering dan, het, het is veilig in Afghanistan. Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat klopt niet. Ik, ik, ik vind dat de Nederlandse overheid met twee maten met. Hè. Als je om een Nederlandse burger gaat, dan krijgen ze negatief advies. Los van of ze allochton zijn of ze autochton zijn. En, uh, maar als je om vluchtelingen gaat dat de Nederlandse overheid zegt dat ja, Afghanistan is veilig en de vluchtelingen kunnen teruggaan. Ik snap het gewoon niet. Je vertelt net, je wilde meedoen met het Nederlands kampioenschap. Bodybuilding, dat mocht niet vanwege de verblijfsstatus die je niet hebt. Je bent bezig je HAVO-diploma te halen. Hoe frustrerend is het dan dat je eigenlijk heel erg aan het investeren bent in Nederland en dat je dan te horen krijgt: ja, je moet terug. Ja, het, het, het is best wel zuur. Want uh, je werkt hard en uh, je doet alles goed. Uh, je gedragje je netjes, je huizen gaan de regels. En uh, op een gegeven moment hou je je tegen om, om verder te kunnen ontwikkelen. Dat vind ik best wel oneerlijk. Ja. Dan maakt het maakt uiteindelijk niks uit hoe goed je doet op school of wat uh, of je sport. Er wordt eigenlijk alleen maar naar de papieren gekeken. Ja, dat, dat, dat, dat wordt helemaal niet gewaardeerd. Ik ken mensen, ik, ik ken vluchtelingen die met mij samen zijn gekomen. Geen enkele van hen kunnen gewoon een normale Nederlandse brief schrijven. Mm. En uh, ja, ze mogen allemaal blijven en als je echt je alle best doet en iedereen tevreden is en, uh, en alsnog moet je teruggaan en alsnog wordt niet gewaardeerd. Mevrouw Boftonella is hier woordvoerder van Amnesty International. Als u dit uh, zo hoort, ja, je, je begrijpt dat hij doodsbang is eigenlijk. Hè? Ja, dat begrijp ik heel ja. goed. Um, het is niet zo heel moeilijk om je voor te stellen... dat het daar ontzettend uh, gevaarlijk is. Ik bedoel, Je hebt allerlei rapporten, maar inderdaad in de media zie je er genoeg over. En voor hem is het misschien wel de realiteit, wordt het hè, binnenkort. Dus ja, dat moet ongelooflijk beangstigend zijn. Ja, u bent dus bezig met die oproep. Zet geen uh, uitgeprocedeerde asielzoekers uit. In ieder geval tot we meer weten tot er een nieuw uh, ambtsbericht is. Patricia Withagen, wethouder in Zutphen... U vertelde al dat er ook vanuit de gemeente bij u, vanuit de gemeenteraad... een brief naar de staatssecretaris is gegaan met zo'n oproep. Hoe ver kunt u op eigen gelegenheid gaan daarmee, mevrouw Withagen? Op eigen gelegenheid? Ja, in de wij zin van... Daar, uh, ja. Ja. Um, kunnen wij daar um, niet zo heel ver mee gaan. Wat we doen is de krachten zoveel mogelijk uh, bundelen. Dus ik um, ben heel blij dat zowel de gemeenteraad als um, het college... als uh, uh, leerlingen die betrokken zijn bij een Afghaans gezin hier handtekeningen hebben verzameld. Hè. Dus in Zutphen hebben we de krachten gebundeld. Er zijn meer gemeenten die een oproep doen. Er zijn nu de uh, uh, landelijke organisaties die een oproep doen. En ik hoop dat dat allemaal samen helpt. Ja, maar u kunt uh, er niet persoonlijk voor gaan staan, of in ieder geval als wethouder voor gaan staan, en zeggen, nee, deze mensen die laten we niet gaan, uh, we verstoppen ze desnoods? Nee, ik vind dat we dat niet kunnen doen. Dat vindt u van niet. Um, de, ik kan nee. me voorstellen, um, mevrouw Boftonelle van Amnesty International... zo'n zo oproep eh, die nu ook vanuit de gemeente Zutphen gaat... dat dat verwelkomt u. He, ja, hoe, hoe meer, hoe beter yep. om uw, uw pleidooi uh, te ondersteunen. Nou wacht u op een ambtsbericht... Um, wat misschien met een nieuwe beoordeling komt van de situatie uh, in Afghanistan. U zei net al, ja, ik ga ervan uit dat dat ook negatief dan inderdaad adviseert... als het gaat om het terugsturen van mensen. Als dat nou toch niet zo is... Als er nou staat, niet naar Kabul, maar in de rest van Afghanistan, plek zat waar het veilig is en daar kunnen mensen makkelijk naartoe, wat doet u dan? Ja, wij zullen uh, vast blijven houden aan onze oproep. Omdat wij uh, genoeg redenen hebben. Hè, allerlei rapporten van allerlei organisaties. Uh, waaruit blijkt dat het ontzettend gevaarlijk is. Dus voor ons blijft die boodschap. En wij zullen toch blijven aandringen op, hè, om, om dit beleid van uitzettingen te herzien. Ja, dat, dat blijven allemaal vriendelijke oproepen. Dat hoor ik ook vanuit Zutphen van mevrouw Withagen. Die zegt van ja, wij gaan niet, meer, wij gaan niet echt in verzet komen. We gaan geen mensen verstoppen. Is dat uiteindelijk toch een consequentie, zegt u? om uiteindelijk in verzet nou ja, te komen. Ja. Of, um, Hoeveel ja, gaat u daarin? Nou, dat, dat is een goede vraag. Um, dat moeten wij echt bepalen zodra het zover is. Wij kijken nu eerst heel erg uit naar dit Amtsbericht. Ergens in mei. Nou ja, Ergens in morgen mei. Zijn, dat, of precies, over een aantal dat weet weken. je niet. Um, kijk, dat is uiteindelijk moet, moet het binnen de politiek gebeuren. En daar moet de grote verandering uh, plaatsvinden. Dus daar zullen wij alles op alles zetten om dat mogelijk te maken. Nou, we gaan kijken hoe het verder gaat. Ik wens u succes verder met uh, uw oproep en het zoeken van steun... Uh, daarvoor, mevrouw Boftonella, woordvoerder van... Amnesty International. En dank ook voor dit gesprek, Patricia Withagen, wethouder in Zutphen. Goedemiddag. Gaan we verder met nieuws via de NOS. De politie heeft vanmorgen, u hoorde het al, twee mannen opgepakt... in verband met de kluisjesroof in Rabobank in Oudenbosch. Dat zijn beveiligers van die bank. En bij die roof, begin maart, werden honderden van die kluisjes gekraakt. Verslaggever Joris van Poppel, die is naar Oudenbosch gegaan... heeft daar gesproken met de bankdirecteur, met klanten van de bank. Joris, goedemiddag. Ja. Wat is de reactie nu van de bank op die arrestaties? Ja, mensen, min of meer van binnen, zijn ze toch opgelucht? Ja, ze zijn toch opgelucht omdat er schot in de zaak zit. Omdat er mogelijk iets van de buiten zal worden teruggevonden. Dat is voor de klanten, maar ook voor de bank heel belangrijk natuurlijk. Ja, ze hadden al een sterk vermoeden dat het een inside job was. Een beveiligingsbedrijf waar deze twee mensen voor werkten. Daar is al eerder onderzoek gedaan. daar is al een server in beslag genomen. Dus het vermoeden was al heel duidelijk... dat ja, beveiligers van de bank er iets mee te maken zouden moeten hebben. En nu zijn er dus twee mensen, twee beveiligers opgepakt deze ochtend... en hopen ze bij de bank dat ze misschien iets terugzien van het goud, van het zilver, de juwelen allemaal. Ja, maar hoeveel? He? Want dat was nog de vraag. Ja, dat is, dat is de grote vraag. De bank is nog steeds aan het inventariseren aan het, uh, in een gesprek met de klanten... Uh, om te kijken maar wat er allemaal Maar die willen niet alles leggen. Die willen niet allemaal uh, alles zeggen. Die weten het soms ook niet. En ze moeten het ook nog kunnen bewijzen. Ze moeten aantoonbaar maken en aannemelijk maken... Dat ze, uh, wat ze precies in dat kluisje hebben liggen. Dat is niet heel eenvoudig. Ik sprak vanochtend een vrouw um, die zei... Ja, het, het goud van mijn overleden echtgenoot lag erin. Goud en zilver, dat was 35.000 euro waard. Maar ja, ik kan dat niet keihard bewijzen. Ja, dat, is, dat is heel ingewikkeld natuurlijk. Maar voor die klanten ja, gaat het toch wel om grote bedragen. Uh, veel goud, veel zilver. Uh, dus het is wel... Een Echt een groot probleem voor ze. Ja, hoe gaat het verder qua organisatie? Want die mannen die zijn opgepakt, die moesten die bank dus juist beveiligen. Daarvoor waren ze in dienst. Werkt de Rabobank nog steeds met dat beveiligingsbedrijf? Nee, de Rabobank heeft onmiddellijk na de roof uh, het contract met dat beveiligingsbedrijf uh, opgezegd. Het bedrijf zelf zegt volledig mee te werken, met het onderzoek uh, ook. Maar ja, bij die Rabobank uh, in Oudenbos zijn ze dus niet meer welkom, uiteraard zou je zeggen. Joris van Poppel vanuit Oudenbos, dankjewel. Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp zit u er nog op. Want als we Arjen Lubach bijvoorbeeld... in alle berichten van de afgelopen tijd moeten geloven... ja, dan kunnen we er maar beter mee stoppen. Niet doen, zegt wetenschapsjournalist Marge van Zundert. Blijf er lekker op, want social media die brengen ook heel veel goeds. ga is de optimist vandaag. Van harte welkom. Wat is het, uh, het favoriete platform of medium waar je zelf op zit? Um, ik zit uh, op Facebook, ja, WhatsApp gebruik ik uh, heel veel. Ja, YouTube-filmpjes uh, komen natuurlijk ook uh, regelmatig voorbij. Ja, ja, van alles en nog wat. En dat is ook gewoon heel erg leuk, zeg je? Ja, en uh, ook heel informatief. Uh, ja, je kunt er van alles vinden, horen, nieuws, uh, contacten maken. Nieuws van over de hele wereld. En uh, ja. Dus daar ben ik heel, uh, heel blij mee. Mm -hmm. En dat zou je niet willen missen. Kun je ook iets, iets, iets meer uitleggen van wat, wat het je persoonlijk heeft gebracht? Wat, wat, wat zijn dan aardige inzichten, ideeën, contacten die je hebt opgedaan? Uh. Even kijken, uh, nou contact houden met mensen die je ooit ontmoet hebt van ver weg. Bijvoorbeeld ik krijg nog steeds berichten uit Malawi waar ik een paar jaar geleden een reis heb uh, gedaan. En het is leuk om te horen hoe het met de mensen gaat en we hebben daar ook een aantal projecten ontmoet, uh, uh, ja, bekeken. En dan hoor je ja, uh, hoe het gaat daarmee. Mm -hmm. Nou, dat, dat is dan een van de dingen inderdaad. De, ja. de wereld wordt wat overzichtelijker zou je ja. ook maar kunnen zeggen. Maar misschien ook, als ja? ik zie vooral mm -hmm. aan mijn kinderen, hoe die daar, ja die zijn ermee opgegroeid en die hebben daar zo'n gemak in met, met dingen doen en ontdekken. En bijvoorbeeld gebruiken ook ja, voor school YouTube-filmpjes. Een schijkende docent die alle stof van uh, VWO, HAVO erop heeft gezet en die in 15 minuten de kern vertelt van uh, wat ze hebben. Nog een keertje herhalen, nog een keertje een andere manier van zien. En uh, ja, dus ik zie dat het hun wereld uh, heel erg uh, beïnvloedt. En om dat dan te moeten missen, dat is een heel ding... uit principiële overwegingen, zeg je eigenlijk. Uh, nou, we hebben het natuurlijk ook jaren zonder gedaan... maar ik denk dat het heel veel toevoegt. Het voegt Toe, dat je als persoon naar een persoon op de andere wereld contact kunt leggen en maken. En uh, ja, van, van maar daar Goed, uit. we weten, hè? Je, je hebt het natuurlijk ook allemaal meegekregen, die verhalen over wat er met ons, ons gedrag gebeurt, hoe we bestudeerd worden, in de gaten gehouden, onze privacy, dat is allemaal een lachertje. Er staat een hoop fake news op, uh, we zitten in een bubbel waardoor we uh, toch maar een hele kleine beperkte wereld hebben. Ja, nou, je moet daar, je... dat, dat hebben we natuurlijk allemaal. Ja, wel. dat zeker. is de prijs die we moeten betalen dan. Nou, dat, dat zijn uh, nadelen en, en, en kinderziektes die we zeker moeten oplossen. En die heel serieus zijn. En uh, die ook eigenlijk uh, het, het goede uh, verpesten voor, uh, voor de rest. En daar moeten we zeker over veel over discussiëren en praten en maatregelen nemen. Uh, maar ja, jij helemaal... zit er niet mee dat ze dat ze. Van ja, zeker van wel. Ik heb Toch wel. Ik ben daar wel uh, juist mee bezig. Ik heb bijvoorbeeld een, een appje, een trekkertje... wat ziet uh, hoeveel uh, trekkers mij in de gaten houden op een bepaalde website. En ik kan ze ook bijvoorbeeld uh, uitzetten. En uh, ja, Dus daar ben ik wel degelijk uh, van bewust. En ook altijd goed kijken van als je een nieuwsbericht interessant vindt... maar hé, hey, waar komt het vandaan? Uh, wie zit erachter? Wie is de bron? Uh, kan ik dit serieus nemen? Dus ja... Het is ook een bepaalde wijsheid die, uh, die je daarin moet meenemen. Nou ja, we zijn wat dat betreft wel wat wijzer geworden, natuurlijk, de afgelopen weken, uh, maanden. We gaan luisteren naar je betoog. Oh, Oké. Okay. Mag ik nog even zeggen dat ik ook uh, redacteur ben van het Wereldpodium en van World's Best News. Want ook van daaruit heb ik. Uh, ja. dat, de, ook dat klinkt behoorlijk positief. <lacht> Zeker dat <lacht> laatste. Oké, okay, ja. prima. Dan weten we in ieder geval waar we je terug kunnen vinden. Marga van Zundert, onze optimist. Goed. Voor elke nieuwe technologie zijn we een beetje bang. De stoomlocomotief, vrouwen en kinderen zouden de snelheid niet aankunnen. Koeien in de wei zouden er zuur of melk van gaan geven. Kinderen uit een reageerbuis, die konden natuurlijk zelf geen kinderen krijgen. En al dat gebel met die mobieltjes, daar krijg je hersentumoren van. Dat bleek niet waar, gelukkig. Maar elke te nieuwe technologie heeft nadelen. Auto's zorgen ook voor verkeersslachtoffers en luchtvervuiling. Insecticiden beschermen je aardappels en mais, maar ze doden ook bijen. Kernenergie levert CO2-vrije stroom... maar ook radioactief afval en grondstoffen voor kernwapens. Sociale media, Facebook, Twitter, Instagram... Snapchat, YouTube, WhatsApp... zij vormen ook zo'n nieuwe technologie. En de nadelen zijn de afgelopen tijd continu in het nieuws. Trollen, nepnieuws, kinderlokkers, wraakporno... racisme, censuur en haatzaaierij. En we deden het ook prima zonder... Maar sociale media zijn veel meer dan nepnieuws... en al die schattige katten- en babyfoto's. Ze geven iedereen ter wereld een stem. Een unieke, ongekende mogelijkheid om met de hele we wereld te communiceren. Ze onthullen een gifgasaanval in een gruwelijke oorlog. Ze waarschuwen voor tsunamis. Zorgen dat een kleine boer in Afrika weet welk insect zijn oogst op eet en wat eraan te doen is. Ze brengen noodhulp naar de juiste plek. En ze zorgen dat mooie ideeën waarheid worden door crowdfunding. Laten we niet de hele technologie weggooien... maar de nadelen en kinderziektes oplossen. Afspreken. Wat mag wel, wat kan niet. Dat zal veel tijd kosten en veel discussie. Maar doe het om de mooie en unieke kanten van sociale media... van wereldwijde verbondenheid en nabijheid een echte kans te geven. Marga van Zunder, dankjewel. Het verhaal van Marge en dat van al onze eerdere optimisten... dat staat op de sites van 1Vandaag en Radio 1. Nu lopen ze nog een half uurtje uit elkaar... maar op 5 mei worden in de Korea's de klokken gelijkgezet. Noord-Korea gaat haar tijdzone aanpassen aan de Zuid-Koreaanse tijd. Eerder al zette een land, de wijzers gelijk met een ander land. Spanje onder Franco voegde zich in 1942 naar de klok van Hitler-Duitsland. En daar is tot op de dag van vandaag discussie over, vertelt straks correspondent Lex Rietman. Lambert, hoe ga jij eigenlijk met de zoektocht naar inkomsten derving van FC Twente? 5,7 miljoen ik. Ja, inderdaad, een flink bedrag wat dat ze mislopen ja. aan uitzendrechten. Ja, maar of dat bedrag echt zo hoog is, dat gaan we uitrekenen met onder andere een sporteconoom en een sportmarketier. Hoe dat zit, dat horen we dan tegen drie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 De mars kreeg de afgelopen maand veel publiciteit. De deelnemende migranten vragen zo aandacht voor het vele geweld in de landen waar ze vandaan komen. Zoals Honduras en El Salvador. En scheidsrechter Danny Makkely gaat naar het WK in Rusland. Hij wordt daar ingezet als videoscheidsrechter. Bjorn Kuipers gaat in Rusland ook daadwerkelijk wedstrijden fluiten. Clemens, dankjewel. Voor verkeersinformatie gaan we naar Helene Geest. Er staat alweer 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. De problemen die zijn er eigenlijk vooral op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Knopend Eemnes 10 kilometer file. De verdraging is daar 20 minuten, want er staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En bij Utrecht ook wat problemen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... bij Knoopend Rijnsweert. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt dus wel nog gewoon via de parallelbaan. En dan doe je door de borden Utrecht de Uithof te volgen. Suzanne Bosman. Eén vandaag. In de week voorafgaand aan 4 en 5 mei gaan we terug naar 1945. Koningin Wilhelmina. Hulde aan hen, die schouder aan schouder streden met onze bondgenoten en dan dood vonden bij de strijd om onze bevrijding. MUZIEK <truid> Nederland is dit jaar 73 jaar bevrijd van de nazi's... maar voor veel mensen beheerst de oorlog nog altijd hun leven. Deze week neemt vandaag een serie portretten van mensen... voor wie de oorlog nooit is opgehouden. Toen mijn vader wat ouder werd, toen werd hij vaak strevend s'nachts wakker en dan had hij weer een nachtmerrie. En dan kwam er weer een stuk van de oorlog uh, kwam dat terug in hem. Dus die oorlog is eigenlijk nooit meer overgegaan. Hier zien jullie de kaart van Japan... 28 kinderen van groep 8 van basisschool de Rietmeen in Badmen... luisteren ademloos naar Jan Verstraten. Hij vertelt het oorlogsverhaal van zijn vader Tom Verstraten... die 3,5 jaar krijgsgevangene was van de Japanners. Met deze boot werd hij naar Japan gevoerd. En die mannen werden daar als slaven ingestopt. Duizend man gingen in zo'n schip. Jij hebt een vraag? Ja. Heeft jouw vader dit allemaal overleefd dan? Ja, gelukkig wel, want uh, anders uh, had, ik, had ik dit niet uh, kunnen vertellen. Alleen heel jammer dat hij daar zelf niet over praatte. Ja. Heeft u dan echt nooit iets gehoord? Of wel klein stukjes, zeg maar? Nee, alleen maar uh, een gek, iets, iets, iets geks over een grote spin... Of, of, of dat het er heel warm was of heel hard regende in Indonesië. Verder niet dan zat hij achter zijn krantje met zijn sigaartje. En dat was zijn wereldje, daar kon je niet in doordringen. En toen overleed hij in 2005. En toen vonden wij in de kast dit koffertje... waar al zijn oorlogsspullen in zaten. Zijn verslagen zaten erin. Ik noem dat altijd zijn oorlogserfenis. Die erfenis van vader leest als een boek. Een boek dat Sonian schrijft, samen met zijn broer. En dat dus verteld wordt op basisscholen. Jij hebt een vraag. Uh, stond echt alles uh, in die verslagen? Nou ja, wat hij beleefd heeft, dat stond erin. Ja, en ik had natuurlijk nog best wel vragen... maar dat kon ik niet meer. Ik kon hem geen vragen meer stellen. Ton van Straten wordt door de Japanse bezetters... van het toenmalige Nederlands-Indië dus naar Japan gebracht. Daar wordt hij te werk gesteld in een kolenmijn... in de buurt van Nagasaki. En dan moesten die mannen elke dag heen om te werken. Maar wat zou er dan gebeuren als je niet hard genoeg doorwerkte? Nou, dan werd je wel uh, geslagen, want de Japanners die, uh, waren niet mis. Ze waren heel vreed voor elkaar. En als ze heel zware vergrijpen hadden gedaan... dan werden ze soms nog wel onthoofd. Jij hebt ook een vraag? Kinderen op een basisschool vertellen over een gruwelijke oorlog van lang geleden... Sinds vijf jaar doet Jan Verstraten het. Rond 4 en 5 mei. Kijk, ik ben gepensioneerd. Ik heb alle dagen vrij. Ik heb wat andere uh, vrijwilligersbaantjes om te doen. Ja, ik vind het fijn om te doen. Maar ik vind het heel moeilijk om daar woorden voor uh, te vinden. Vindt u het niet heel naar om hierover te praten... Uh, wat jouw vader heeft meegemaakt? Nou ja, het zijn natuurlijk niet de leukste verhalen die ik vertel... Maar ik vind het ook wel een eer voor mijn vader om dat door te vertellen. En toen u uw vaders verhalen voor het eerst las schokte dan schrok u toen niet heel erg wat uw vader heeft meegemaakt? Ja, dat waren best wel heftige dingen. Dat ik dacht van, nou nou, dat, uh, dat die man dat overleefd heeft. Ja, dat was wel heftig. Heeft uw vader ook geweten dat die atoombom, atoombommen zijn gevallen? Nou, toen hij in Nagasaki uh, aankwam met de trein... Toen was het wel duidelijk wat er, wat er voor vreselijks gebeurd was. Um, heeft u bijvoorbeeld dat u in de oorlog, als u die verhalen had, heeft u dan ook wat aangehad aan uw leven? Bijvoorbeeld denkt u van, nou, dit heeft mijn vader meegemaakt en zo en dan. Het heeft wel een, een mijn leven toch wel, uh, nou, veranderd is, is, is net te veel gezegd. Maar het heeft wel veel gebracht. Ik kan dus naar scholen gaan, ik kan erover praten met andere mensen die dat ook hebben meegemaakt met hun vader. En uh, ja, zo is dat wel gaan leven bij mij. Ik heb toch wel een, een ander beeld van mijn vader uh, gekregen. Uh, ik ben dus ook een, een, een stuk geschiedenis van mijn leven... ben ik pas later uh, te weten gekomen. En ook waarom hij zo handelde naar ons toe. Ik heb nu uh, via internet allerlei mensen leren kennen... die hun vader hadden... Ook in Japanse kampen, zelfs ook in Japan... dan herken je toch uh, al die beelden die die mensen ook uh, schetsen. Dan, dan zie je dat helemaal voor je. Ook kinderen met vaders die, die zwegen. Zwijgende vaders. Deze tekening van mijn vader, daar wil ik mijn, uh, mijn verhaal mee afsluiten. Dit is een boom. Die tekende die eind 1945... Een boom die elk jaar gewoon doorgroeit, nieuwe takken maakt, nieuwe bladeren. En zo was mijn vader. Gewoon doorgaan en niet zeuren en niet zaneken. Dat was mijn verhaal. Dan verstaat in een reportage van Harm van Attenveld. Morgen dan is Harm bij een vrouw die haar moeder eert met een boek. Haar moeder koos voor de liefde van een man die bij de SS ging. En sneuvelde aan het oostfront. Liefde had ons verenigd. Slechts de dood kon ons scheiden. Nou, ik vind het zo ontroerend. Als jij het opleest, springen het tranen weer in de ogen. Dat is morgen. Straks, dan praat ik met scheidsrechter Danny Makkely, die als scheidsrechter u hoorde het al in het nieuws, naar het week aangaat. Hier is Sam Smith. Ik could be a zender, arch Ik could be a preacher, when your soul is down. Ik could be a lawyer, on a witness stand. But...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 Maybe he's a mantra Keeps your mind in trust It could be the silence In this mayhem. But then again He'll never love you like I can Monster. I love your demons like devil's can. If you're self-seeking an honest man You stop deceiving, Don't. Ik ken Sam Smith. Waar heb ik dat eerder gehoord? Noord-Korea gaat de klok verzetten. Noord-Korea gaat haar tijdzone aanpassen aan de Zuid-Koreaanse tijd. Het vooruitzetten van de klok is een van de afspraken die voortkomen... uit de historische ontmoeting tussen beide landen vorige week. In Noord-Korea is het vanaf komende zaterdag voortaan een half uur later. Kim Jong-un gaat zaterdag dus alle klokken van zijn land verzetten. Krijgt hij waarschijnlijk ook een beetje hulp bij. Als gebaar van goede wil aan Zuiderbuur Zuid-Korea. Niet voor het eerst dat er om diplomatieke redenen een klok verzet wordt. In de Tweede Wereldoorlog wilde Franco loyaliteit tonen aan Hitler. Hij verzette de Spaanse klok zodat hij gelijk liep met de Duitse. Franco didn't have much to offer. But switched Spain's clocks ahead one hour to be in line with Nazi Germany. Ever since, even though Spain is geographically in line with Britain, Portugal and Morocco... its clocks are on the same time zone as countries as far east as Poland and Hungary. Nou, aan die tijd hanteert Spanje dus uh, nog steeds. Ik praat erover door met uh, Spanje-correspondent Lex Rietman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe, hoe laat is het dan nu, Lex, bij jou in Spanje? Hoe laat had het eigenlijk moeten zijn? Ja, het is uh, 20 voor drie ah. en het had dus eigenlijk 20 voor twee moeten zijn. Dezelfde tijd is Nederland nu, maar het had eigenlijk een, een uur uh, eerder moeten zijn, een uur vroeger. Ja, meer in, in lijn met, met het land ernaast en, en erboven, geloof ik, hè? Sorry? <laughs> meer in lijn met het land ernaast, Portugal en de Britten, geloof ik. Dat ligt dan meer op oh, ja, één ja. tijdzone. Zeg eens, dat, Precies, dat, dat zou ja. dan de, de, de oorspronkelijke tijd ook zijn. Hebben Spanjaarden daar last van dat ze ja, misschien in het echt of, of, of, of toch, toch een, een uur achterlopen? Nou ja, goed, je bent het niet anders gewend. Hè? Mm -hmm. Zeker niet als je geboren bent. En ja. Het went ook eigenlijk best snel. Maar het gevolg is wel dat het eigenlijk altijd een uur te laat licht wordt en ook een uur te laat donker He, dat heeft uh, veel gevolgen. Uh, school en werk, dat begint relatief laat. En je bent ook pas laat vrij. En uh, ja, dat wordt dat laten vrij, uh, dat, dat komen, dat, dat wordt nog versterkt door de lange middagpauzes, he, de siesta. En uh, ja, hebben mensen daar last van? Nou ja, door dat late avondeten, he, het avondeten, dat begint ook vaak pas na negen na uur. Ja, er blijft dus heel weinig tijd over voor andere activiteiten. Mensen gaan gaan laat naar bed. Uh, Spanjaarden zijn uh, behoorlijk tot de Europeanen die het kortste slapen. Um, andere problemen is bijvoorbeeld, een uh, groot probleem, kinderopvang. De school die gaat uit uh, om half vijf. En ouders zijn dan vaak nog urenlang aan het werk. Ja, ja kinderen gaan ook heel en... laat naar bed, hè, vinden wij altijd als we daar zijn... Ja, precies. En dat gaat, het gaat dus echt vanzelf. Hè? Want ik heb zelf een zoontje. Ja? Die, uh, nou ja, die is gewoon de, de Spaanse tijden gewend. En je kunt gewoon uh, proberen wat je wil. Van, je denk, vanuit, uh, vanuit je Nederlandse achtergrond denk je van nou acht uur, uh, het is wel mooi geweest, negen uur. Maar het, het werkt dus gewoon niet. Dat, uh, ja, weet je, dat, dat daglicht heeft dus kennelijk echt een, een heel ja. bepalend effect. En ja. uh, een ander probleem, natuurlijk ook heel belangrijk, kantoortijden die niet overeenkomen met de Europese buurt. Vooral dus voor bedrijven die internationaal werken. Is dat ook heel lastig? proberen na twee uur maar eens iemand te pakken te krijgen. Nou, je kunt het vergeten. En tot vijf uur, half vijf als je een beetje mee zit, zit niemand op zijn plek. Dus dat betekent dat er dus eh, praktisch in de middag heel weinig te doen valt... als je over de grens werkt. Ja, nou komt het deels door de cultuur. En je gaf het al aan, die lange middagpauzes, die siestas. Maar en voor een deel dus ook door dat besluit van Franco in 1942... om de tijd te verzetten. Nou hoorden we net in dat fragmentje, ja, verder hadden de Span Spanjaarden aan aan Duitsland niet zoveel te bieden, dus hebben ze de klok maar verzet. Is, dat, dat is inderdaad zoals het gegaan is. Ja, ja, dat dat daar komt het eigenlijk wel op neer. Want eh, kijk, Franco was natuurlijk wel een grote vriend van Hitler en van Mussolini. Hè? Dus de, ja, de de de Spanjaarden, de, de de Franco, de Spaanse fascisten voelden zich dus duidelijk verbonden met nazi duitsland de de Duitsers hadden ook Franco flink geholpen in de Burgeroorlog. He, bijvoorbeeld het, uh, dat beruchte bombardement op uh, Guernica, of Guernica, zoals ze in Nederland ook wel zeggen. Um, dat is uitgevoerd door de, door Duitse vliegtuigen van het Condor nou, dus uh, Franco had wel veel te danken aan die, aan die Duitse militaire steun. En uh, nou ja, dit was dus eigenlijk een symbool van, uh, van Franco aan, uh, aan de, in de richting van Duitsland. Van, kijk eens, wij voelen ons verbonden met jullie. Een teken van, van vriendschap met, uh, met Nazi Duitsland... om de klok uh, gelijk te zetten met Duitsland en alle bezette gebieden. Ja, En het is dus niet zo geweest dat toen de Tweede, Oorlog, Tweede Wereldoorlog was afgelopen... dat ze dachten, nou ja, laat, laten we dan die klok ook maar weer terugzetten. Nee, dat is nooit gebeurd. Dus uh, ja, kijk, uh, Franco heeft uh, de oorlog gewonnen. Dat is een groot verschil met uh, met Hitler en Mussolini. Mm -hmm. En eigenlijk bleef na de dood van Franco heel veel bij het oude. Hè. Het, uh, het uh, er kwam natuurlijk wel een democratisch regime, maar de de de cultuur, ja, weet je, dat zijn dingen die dat toch lang inslijt. Het was veertig jaar zo geweest, en uh, nou ja, niemand zag blijkbaar een reden om dat te gaan veranderen. Maar ik begrijp, Lex, nu wel. Nu is die discussie er wel. Al die nadelen die je net ook al even gaf... die ook op, op de economie waarschijnlijk ingrijpen... die, die gaan nu wel opspelen? Ja, precies. Er komen steeds meer stemmen... Uh, gaan erop om, uh, om, om te zeggen van... Uh, kom op, laten we gewoon uh, de zaak veranderen. Het is gewoon veel rationeler. Uh, de, de zon bepaalt eigenlijk wanneer het dag... Uh, hoe laat het moet zijn. En uh, ja, daarin... Uh, Spanje loopt dus niet gelijk met de zon. Um, dat heeft al die gevolgen waar we het net over hadden. Mm -hmm. En uh, er gaan wel steeds meer stemmen op om het te veranderen. Maar er is toch ook nog veel verzet, hoor. Er zijn toch uh, veel mensen die, uh, die graag alles bij het oude... Uh, willen laten. En, uh, nou ja, kijk, er, is, er wordt al jarenlang over gesproken om dit nou eens te veranderen. En het, is, uh, het komt maar niet van de grond. Hè? Dus uh, het, is, het is kennelijk ja. een lange weg. Maar nou ja, verzet dus ook langs politieke lijnen. Uh, uh, zijn er meer uh, Franco-overblijfselen, tenminste, daar hebben we van gehoord, die, die weer meer aandacht krijgen nu ook? hè? Ja, ja, zeker. Nou ja, er zijn uh, enkele hele belangrijke overblijfselen uit de Franco-dictatuur. Uh, neem bijvoorbeeld het feit dat de misdaden van de, van de Franco-dictatuur nooit berecht zijn. En uh, er is zelfs een paar weken geleden nog weer een motie in het, uh, in het parlement geweest... Uh, ingebracht door de progressieve partijen. Um, om, en die motie die, uh, die, had als, uh, die had als doel om nou eindelijk eens een keer werk te maken van berechting van de, van de misdadigers uit de Franco-dictatuur. Franco lopen nog steeds vrij rond. Dat is nooit gebeurd. Uh, er zijn nog steeds duizenden massagraven uh, niet geopend. Massagraven waarin slachtoffers van Franco liggen. Uh, ja, dat is uh, volgens, volgens veel mensen, volgens veel democraten, een groot schandaal. Maar ook daar is, uh, ja, daar is nooit uh, ja. werk van gemaakt. Kennelijk is toch nog de angst uh, groot om, uh, om, om iets te doen... Wat de aanhangers van Franco tegen de borst kan stuiten. Ja, zo ook dan het, het verschuiven van de klok. Het feit dat wij er nu aandacht aan besteden, dat is naar aanleiding van, van Noord-Korea, dat een half uurtje teruggaat als een bericht van beleefdheid, als teken van beleefdheid naar, naar, naar Zuid-Korea. Is dat iets wat, wat de Spanjaarden ook weer even terughalen? Van hé, hey, misschien nog een extra aanleiding erbij voor ons? Uh, nou ja, dit is, dit is heel, heel nieuw, hè. Ik heb, uh, ik heb ze er nog niet, nog niet over gehoord. We ja, beginnen ook wat maar, later. Uh, het ja. Het zou me niet verbazen, want, uh, ja, weet je, het is, het is, het is gewoon ook, uh, gezinnen die het dus gewoon heel, heel lastig krijgen. Die, die kinderopvang en dat, dat hele late avondeten. Ja, je houdt gewoon na je werk bijna geen tijd meer over, hè, na het werk en het eten. Mm -hmm. uh, dus, ja, ik kan me voorstellen. Het, het, het, het gaat ongetwijfeld veranderen. En je ziet dat bijvoorbeeld, uh, in, ik zit in Barcelona. In Barcelona is het, uh, is de regio die het meest exporteert van Spanje. Een kwart van van alle export uh, komt uit uit Catalonië en daar zie je dus dat uh, dat bijvoorbeeld die siesta, die lange siesta, dat is hier al uh, niet meer het geval. En ook uh, kantoortijden van bedrijven die worden al steeds meer aangepast aan de Europese tijden. Dus ja, en uh, je ziet dat Catalonië in dit soort dingen uh, vaak voorop loopt op de rest van Spanje. Dus ik verwacht dat uh, dat uh, nou ja, met het verloop van de tijd dit wel gaat veranderen. Oké, okay. Lex Rietman vanuit Barcelona. Dankjewel. Nieuws via de NOS dan. Het Nederland zelf, te ontbreekt natuurlijk op het WK voetbal. Komende zomer, maar toch. Er zijn wat Nederlanders daar op het WK. Scheidsrechter Björn Kuipers, die fluit namelijk daar met zijn assistenten. En vandaag hoorden we ook dat Danny Makkelie als videoscheidsrechter naar het WK gaat. Goedemiddag, meneer Makkelie. Gefeliciteerd ook. Goedemiddag, ja, dank u wel. Ja, dat belooft hem. Heel blij met deze aanstelling. Ja, want dat wou ik u nog vragen, om het, het, eens te vertellen hoe, hoe dat voelt. Want dat is een hele bijzondere ervaring natuurlijk, die u tegemoet gaat. Uh, blij, trots ook, neem ik aan. Ja, zeker. Nou ja, absoluut, het is natuurlijk uh, iets nieuws. Hè. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we een videoschijtje op een eindtoernooi. Ja, het is mooi dat we niet alleen een arbitrageteam op het veld hebben in Rusland... maar ook een videoscheidsrechter vanuit Nederland. Ja, daar ben ik zeker trots op. Ja, waarom denken ze dat, uh, denkt u dat ze bij u uitgekomen zijn? Nou ja, Nederland loopt natuurlijk al voorop met videoarbitrage. Wij waren het eerste land in de wereld die, uh, die startte met, uh, met de videoscheidsrechter. Dus wat dat betreft is de KNVD echt uh, de pionier op dit gebied... Ja, En ik ben er vanaf het begin ben ik erbij betrokken geweest... ook uh, voor FIFA met de uh, oefenwedstrijden. In Nederland uh, was ik ook de scheidsrechter die als eerste... met een videoscheidsrechter uh, kon werken in de wedstrijd. Dus ja, ik heb gewoon dankzij uh, de KNVB heel veel uh, ervaring op kunnen doen. En dat is bij de, bij de FIFA niet onopgemerkt gebleven. Nee, en kunt u dan ook, als u dan straks aan het werk bent... ook zelf een beetje inrichten van... jongens, ik wil er zo bij zitten en ik wil zoveel schermen... en zoveel assistenten heb ik nodig... en ik heb daar nog een extra knopje om met die en die contacten te kunnen maken. Kunt u dat zelf ook een beetje inrichten? Nee, dat is echt helemaal uh, bepaald door FIFA. Oh. En daar hebben we ook in de afgelopen seminars, hebben we daar ook veelvuldig mee getraind. Uh, de beelden, uh, de schermen, alles is uh, van tevoren allemaal al bepaald. En uh, wij krijgen daarbij hulp van Hokkaai. En, en, en hoe we erbij zitten zal in een matchcentrum zijn in, uh, in Moskou. Dus we gaan niet uh, naar de stadions toe, maar we gaan vanuit één centraal punt gaan we werken. Ja, dat, dat werkt gewoon heel erg prettig. Want dat scheelt ook enorm veel reistijd. Ja, ja nou kan ik kan me voorstellen. Toch mis je dan een beetje de klem van, uh, van het moment van het veld oplopen. Wat, wat collega Kuipers ja. dan weer wel heeft. Ja. ja, op het moment dat je natuurlijk bij een stadion bent... Uh, merk je veel meer van de sfeer. Het publiek en, en, en het feest. Dat is natuurlijk hè, die, die lading, die, die, die krijg je dan veel meer mee. Als je in een centraal punt zit, zal het wat minder zijn. Aan de andere kant uh, heeft uh, het zijn van video al genoeg spanning uh, bij zich. Dus... Uh, ja, ik, dat is gewoon super mooi om daarbij aanwezig te zijn. En buiten de wedstrijd om zitten we ook gewoon met de scheidsrechter in het hotel. Dus uh, krijgen ja, toch wel wat van bijvoorbeeld meekrijgen. Mee zeg die spanning, waar u het zelf ook over hebt, is dat ook een beetje dat u weet dat er ontzettend naar u gekeken wordt van hoe gaat dat nu op zo'n heel erg groot en superbelangrijk toernooi met die videored? Ja, zeker, dat klopt echt wat u zegt. Want kijk, van een scheidsrechter wordt gezegd, uh, hij is mens uh, en mensen mogen fouten maken, zeker op het veld. Want uh, ja, een scheidsrechter moeten doen zonder herhalingen. Maar ja, de die heeft zoveel uh, herhalingen tot zijn beschikking. Dus een fout van een videoscheidsrechter zal veel minder geaccepteerd worden... dan van de scheidsrechter op het veld. En Ja, de belangen zijn heel groot. En je, je wil de scheidsrechter natuurlijk ook niet in de problemen brengen... door in te grijpen op momenten dat je het niet zou moeten doen. Dus ja, die spanning en uh, dat belang, dat is zeker aanwezig. Nou, er is nogal wat op uw schouders. <lacht> ja, en dat uh, alles natuurlijk ook binnen een, een bepaalde tijd... Want... Men wil natuurlijk ook niet dat het voetbal te lang stil ligt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de correctheid van de beslissing. Maar je wil dat dat ook zo snel mogelijk kan plaatsvinden. En ja, dat iedereen het ook eens is met die ja. beslissing. En, en u wilt natuurlijk ook dat ze zeggen, wat is dat toch een heel fijn systeem? Daar gaan we gewoon lekker mee door. Ja, zeker. Ja, volgens mij hebben we dat in Nederland al bewezen. Ja. De media, de clubs, de spelers zijn heel erg positief over de video. Schijt er met name in de beker. Volgend seizoen gaan we natuurlijk ook bij de KVB in de Eredivisie starten. Ja, wij zijn daar echt heel erg blij mee als KVD een scheidsrecht zijn. En, uh, wij kijken er echt heel erg naar uit om daarmee te mogen starten. Nou, onze pionier daar uh, in Moskou, de videoscheidsrechter Danny Mackely. Nou, Heel veel plezier uh, en, uh, en ook sterkte met die spannende tijden die u tegemoet gaat, meneer Makkeli. Dank u wel voor dit gesprek. Ja hoor, dank u wel. Feit of fictie. Nou, blijf even bij het voetbal, Lammert. Sert-Wenten. Ja. Degradeerde, we weten het allemaal, gisteren na 34 jaar uit de Eredivisie. Dikke tranen zagen we gisteren over de wangen van de fans daar in Enschede. Ja, en niet alleen bij de fans. Maar ik denk ook dat de financiële mensen binnen de club met tranen in de oog op de tribune zaten. Want ik hoorde NOS-verslaggever Joep Schreuder gisteren het volgende zeggen. Het is wel zo dat FC Twente vandaag op één dag 5.700.000 euro heeft verspeeld aan tv-gelden. Hoe moet dat nou verder met die club uit Enschede? Ja, dat is een flink bedrag op jaarbasis. Dus als je dat moet missen, nou, dat, dat is pijnlijk. Ja, dat Au. moet echt pijn doen ja? in de portemonnee van de penningmeester. Maar ja, klopt dat bedrag eigenlijk wel? Dat ben ik uitgevoerd. Gaan zoeken. Ik ben begonnen bij Piet Nieuwenhuis. Hij is sporteconoom bij het adviesbureau Hypecube. Het klopt dat de studenten het lopende seizoen 5,7 miljoen gekregen heeft uit de gemeenschappelijke televisieopbrengsten van de Eredivisie. En dat ze er volgend jaar niet mee krijgen. Ja, en dezelfde vraag stelde ik ook aan Sander Malley. Hij is sportmarketeer en eigenaar van Sports Jam. Ja, het klopt dat uh, FC Twente 5,7 miljoen euro gaat mislopen aan uh, televisiegeld uit de Eerdevisie. Uh, daartegenover staat wel dat ze straks uit de Jubilair League televisiegeld inkomsten gaan krijgen. Oké, okay, uh, dubbel gecheckt. Dus, uh, dus dat bedrag oké. Okay, maar ik hoor die Sanderman hier ook zeggen dat het TV-geldenpotje van FC Twente niet helemaal leeg is zometeen. Nee, inderdaad. Er zit een altijdje onder, onder het gras. Dat is ook wat sporteconoom Piet Nieuwenhuis mij vertelde. Hij zette voor ons alle bedragen even op een rijtje. Volgend jaar maken ze deel uit van de Nuclear League. En in de Nuclear League is een eigen televisieregeling. En daar krijgt FC Twente rond de half miljoen euro uit de tv-pot. Daarnaast is het zo dat FC Twente 600.000 euro krijgt... vanwege het feit dat zij gedegradeerd zijn. Dat krijgen ze omdat afgesloten is tussen de clubs... dat wanneer iemand uit de televisie degradeert dat hij dan als het ware uit coulantse overwegingen nog eenmalige uitkering krijgen. Ah, een pleister, inderdaad. Zeg, uh, de club verdient straks dan toch nog 1,1 miljoen euro. Hoe wordt dat bedrag dan berekend? Ja, Sander Mali van Sports GM, die, uh, legt die verdeling in de eerste divisie... Ja. oftewel de Jupiler League, even uit. De top van de Jupile League is aanzienlijk kleiner. Als je vergelijkt dat met internationale competities, dan, dan is het een stuk minder. Hij is in totaal ongeveer 7 miljoen euro. De clubs in de eerste divisie hebben afgesproken om een gedeelte daarvan, en dat is ongeveer de helft, om dat gelijk over de clubs te verdelen. En de andere helft gaat op dezelfde manier als in de eerdivisie. Dat betekent dat het gekeken wordt naar de sportieve prestaties van de afgelopen 10 seizoenen. Maar nou, aangezien FC twente de afgelopen tien jaar in de eerdivisie heeft gevoetbald, is het zeer waarschijnlijk dat zij. Met stip op één binnenkomen in die oh, dan Ja, dan dat dan weer wel. Ja, Maar ja, goed, die 5,7 miljoen euro die ze het afgelopen jaar kregen voor de tv-rechten, die zijn ze inderdaad kwijt. Maar al met al behouden ze nog wel die 1,1 miljoen euro. Dus dan komen we uit op een verlies van 4,6 miljoen euro. Ja, dat valt dan weer mee. Nou, vindt, ja, hartstikke zeker. Zeg maar, het wordt dus nogal wat puzzelen met de boekhouding daar bij FC Twente. Um, maar ja, vooralsnog is het sportieve verlies, ja. degradatie naar de Super League, toch wel uh, het grootste verdriet. Zeg Lammert, uh, tegen vier de trending vandaag. Wat ga jij doen? Ja, een opmerkelijk verhaal over uh, Disney. Die uh, moet eigenlijk niet, heeft niet veel op met homo's horen we de hele tijd. Er is nog steeds geen homo personage in Disney films bijvoorbeeld. Maar ze hebben nu toch een geste gedaan. Wat dat is, dat uh, vertel ik zo meteen. En aandacht voor de man die beide Koreas bij elkaar bracht. En dat is waarschijnlijk niet de man waarvan jij denkt dat hij het is. Oh, is er, zit er een oliemannetje daar is de hele tijd over die grens die we zagen? Aan ja. de ene kant grint en ja. de andere kant zand. ze zijn daar de hele tijd weer aan het rennen geweest. Een lieve oliemannetje. Oké, goed. Dat gaan we dan zo meteen over een uurtje horen in trending vandaag bij Lammert. En vandaag gaat door na drieën. We gaan het straks hebben over Boas. Jazeker. Maar dan wel gewoon Boas met kleren aan die door de stad lopen. en die de boel een beetje in de gaten houden. Die vinden dat ze zich beter moeten kunnen verdedigen als dat nodig is. Daar hoort u zo meteen alles over in Vandaag. Tot zo.